Boekraad met het De Amerikaanse overheid stuurt nog eens honderden agenten naar de stad Minneapolis en omgeving. De extra agenten zijn volgens de minister van Binnenlandse Veiligheid bedoeld... om leden van immigratiedienst ICE en de grenspolitie te beschermen. Deze week schoot een ICE-agent in Minneapolis een vrouw dood in haar auto... Volgens de landelijke autoriteiten ging het om zelfverdediging, maar de burgemeester van de stad zette daar vraagtekens bij. Sinds het incident gaan er dagelijks duizenden mensen de straat op in Minneapolis om te protesteren tegen ICE. In de Franse Alpen zijn vandaag drie skiers om het leven gekomen door lawines. Dat gebeurde in de skigebieden La Plagne, het nabijgelegen Courchevel en in Valorcine, zo'n 60 kilometer noordelijker. In alle gevallen waren de slachtoffers buiten de piste aan het skiën. De Franse Weerdienst had gewaarschuwd voor een verhoogd lawinegevaar in de Alpen. Gisteren kwamen daar ook al drie skiers om het leven door lawines. In de Amerikaanse staat Mississippi is brand gesticht in een synagoge. Niemand raakte gewond bij de brand in Jackson... maar het gebouw en het interieur raakten wel zwaar beschadigd. Zo zijn enkele Torah-rollen verwoest...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 Vanwege ijzel en gladheid heeft het KNMI ook voor Zuid-Holland code oranje afgegeven. De waarschuwing geldt vannacht voor het hele land met uitzondering van Zeeland. Vanwege het winterweer rijdt de NS ook morgen met een aangepaste dienstregeling. En in Groningen, Friesland en Drenthe rijden de bussen van QBus komende ochtend niet. Het weer bewolkt, regen trekt vanuit het westen over het land. Door de regen kan er dus ijzel ontstaan.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 Net zo goed I put een spell on new show hebben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 is Natalia Baeza, een Mexicaanse zangeres... die zich laat begeleiden door een bluesband... en weer dat prachtige nummer ten gehore brengt... op een weer nieuwe en unieke manier. Nou, Wij zeiden het al stiekem tegen elkaar... die gitarist die kan er wat van. Ja. Dus het thema blues hebben we ook maar meteen gehad in ja. onze show. Oké, okay. maar wie is die gitarist dan? Geen idee. Ik kan helemaal niets over die band te vinden. Nee, ik, uh, uh, Wel een start... videootje van hè, op internet. Hè. Ja, op YouTube staat ja. een video... waar uh, deze, dit nummer op deze manier gebracht wordt. Maar er is geen informatie te vinden over deze band. Okay. Uh, dat is, uh, misschien dat er luisteraars meer van weten. Maar ik mm. heb redelijk grondig onderzoek gedaan. Ja, en dit is dan zo'n opname van een aantal jaar geleden. Blijkbaar van een live show ergens. En uh, op YouTube beland. Prachtige ja. uitvoering...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 uh, toen ze net een beetje aan de weg aan de timmeren was, bij Paul de Leeuw in de show geweest. Oh, een mooi ja. interview, hebben ze live samen een nummer gedaan. En daarna ging het uh, heel He. erg snel. Heeft een paar uh, CD's uitgebracht, gekoppeld, met de titel gekoppeld aan haar leeftijd. Ik geloof dat 21 de eerste was of zo. Nou, ja. Oh ja, ja, ja. En ze schreef altijd over uh, liedjes over haar exen. Hè? Dat is, uh, ja, dat is... onder andere over exen ja. en over ja. de lief. Maar ook een uh, James Bond. Uh, uh, ja, ja. Ze heeft, uh, ja, ja dat... en dan heb je het als artiest uh, ver geschopt. Hè? Als je ja. een, het. James Bond lied mag zingen. Ik weet niet meer precies wat voor welk nummer Dat was. De, de, de, de titel van de track schiet me niet zo gauw te binnen. Ja, dan gaan we hem even opzoeken. Ja, ja, nee, ja. Dat is wel weer interessant om dat maar, even terug te gaan. Maar ik weet wel dat ze het in een poep en een zucht Skyval. Mooi, mooi, nou, echt, een, echt een James Bond nummer. Dat ja. was heel snel klaar inderdaad. Dat, uh, ja, ze schrijft een groot deel van haar nummer zelf. Soms een covertje. Ze heeft ook wel uh, Make You Feel My Love is een cover van een, een nummer van Bob Dylan.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 Hoef wel gevonden, want uh, wat, wat zei je nou net? Uh, ja, er komen ze... geen liedjes meer. Hè? Nee, er is een man meer. en een kind. En ja. en, uh, ze is uh, thuis, zal ik maar zeggen. <laughs> ja, de bron van uh, ellende is opgedroogd. <laughs> ja. op voort. Ja. Ja. Ja. Hoe zei Monty Python dat ook alweer, And now for something completely different, want we gaan even de spieren losmaken. Oh, Oké. Okay. Het is maar goed dat hier geen webcams hangen in deze studio op dit nee. moment, anders zou het publiek ons betrappen als wij straks uh, uh, dansend en springend naast onze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 Ja. We gaan weer verder met de show. Dit was uh, House of Pain met Jump Around. Ja, nu gaan we weer even rustig worden. We Maar een beetje anekdotisch beginnen. 1974 in Warmond. Uh, je had daar de snackbar van Ari van der Drift. En die snackbar heette Piet Piet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 Komend jaar, uh, alweer 25 jaar geleden is dat hij aan AIDS is overleden. Oh ja, zo. En rond de feestdagen, de afgelopen feestdagen, waren er twee prachtige documentaires over Freddie Mercury en het Wembley-concert. Ja, aangrijpend verhaal toch wel. En hij heeft een hele mooie muzikale nalatenschap uh, achtergelaten. Zeker. Ik geloof ja. zelfs dat Queen Hofleverancier is van de top 2000. Mm. En uh, wat we net al zeiden in 1974... Killer Queen als de eerste hit in 1975... die LP met William Rhapsody erop. En in 1976 weer de volgende LP. De Races, dus het kon niet op in die nou. feite. Nou ja, ik, door. jong en uh, je wilt wat, hè? Ja. ja. Dat was ook met een beetje met een exception zo. Hè? Dat ja. was uh, eigenlijk ook een hele bijzondere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 Dat is ook leuk. een eigen band, hè? Ja. Ja, ja, ja. Nou, gaan we ook een keer in de show halen, toch? Ja, leuk. Proberen. het ja. ja. zijn zij zijn muziek of hemzelf. We gaan hem gewoon vragen. Ja. Nou, we blijven in winterse tijden. We ja, even een, een grapje tussendoor. Een grapje tussendoor. Oké. Okay. Ja, we hebben altijd wel al het thema Nederlandse muziek. En uh, dit kent vrijwel niemand meer, denk ik. Ik werd erop gewezen door mijn pianoleraar, die hier aan meewerkt. Even een anekdote. Ik heb twee overeenkomsten met uh, koning Willem-Alexander. Oh. De eerste is, hij heeft een knappe vrouw, dat heb ik ook. De <laughs> tweede is, we hebben samen de tocht gereden in 1986. Oh. Overigens diezelfde overeenkomst heb ik ook met Evert van Bentum. Samen tocht gereden. Dat klein... was alleen iets eerder. hè? Ja, we we, we finishten allebei om 11 uur. Hij oh, oh. Ja, om 11 uur, morgen <laughs> en ik om 11 uur avonds. <laughs>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 Doorlopers, een gelegenheidsformatie waar niemand later ooit meer van gehoord heeft. Maar het is een lied gebaseerd op de tweede steden Tochtwinst van Evert van Bentum. De doorlopers met Evert, jij bent hem. Ja, ik vond het wel heel goed gevonden. Ja, leuk, hè? Evert, Evert, Evert, Evert, Evert, Evert. Evert, jij bent hem. De winnaar van de tocht. Een slecht je komt. Cool.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 Ja, ja, dat is uh, prachtig.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 Believe it. mij ook af te vragen die uh, waarom je eigenlijk solo nummers uh, of zelfs solo uh albums maakte. Maar waarschijnlijk omdat de, dit niet tot het Rolling Stones repertoire kan worden gerekend. Nee, nou, Toevallig, dit nummer is later wel tot het... Oh, wel. Uh, uh, uh, Stones zelf ook wel uitgebracht, maar die andere nummers die we eerder noemden niet. Dus misschien dat het inderdaad wel zijn creatieve geest is. Die maakte dat hij buiten Stones om dit wilde gaan doen. Ja, ja, ja, uh, ja. En hij is tegelijkertijd natuurlijk Rolling Stones al die jaren trouw gebleven. Hè? Ja, precies. Ja. is er natuurlijk van het begin af aan bijgekomen. En hij samen met Keith Richards hebben de meeste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 die komen uit een vliegtuig en die ding. En, en dan vragen ze. En, en, welk land zijn we nu weer? Het, ja, ja. <laughs> niet eens weten waar ze zijn. Ja, ja, ja. Bijzonder, hè. Gaat het allemaal zo snel? Ik weet niet of dat voor onze volgende artiest ook geldt. Wel een van mijn favorieten, hoewel ik heel veel favorieten heb. Maar uh, leuk om te memoreren: in februari staat hij met zijn groep in Avars Live in Amsterdam. We hebben het over David Byrne, de, die is Schotland geboren, zanger, frontman van de Talking Heads. Ehm. Um, eh... <tries>